Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het beëindigen van een illegaal feest in een huis in Den Haag... heeft de politie twee mensen opgepakt. Een deel van de feestgangers keerde zich tegen de politie. Een vrouw sloeg een agent en er werd een politieauto vernield. Rond half twee acht klaagden buurtbewoners over geluidsoverlast. In het huis waren zo'n vijftig mensen aan het feesten. Volgens de Haagse politie ontstond er direct een grimmige sfeer... toen agenten ingrepen... Van alle feestgangers is de naam genoteerd. De twee mensen die zijn aangehouden zitten nog vast. Israël heeft zijn ambassades overal ter wereld gewaarschuwd... veiligheidsmaatregelen te nemen... naar aanleiding van Iraanse dreigementen, melden Israëlische media. Iran zegt dat de liquidatie van een van zijn voornaamste atoomgeleerden... niet zonder gevolgen zal blijven. Gisteren werd de wetenschapper gedood... toen hij bij Teheran in een hinderlaag reed en onder vuur werd genomen... De Iraanse geestelijke leider Ayatollah Khamenei en president Rouhani geven Israël de schuld. Israël wil niets over het opschroeven van de veiligheid bij de ambassades kwijt. De winkels in het centrum van Rotterdam gaan ook vandaag eerder dicht. Vanmiddag om 5 uur sluiten ze de deuren. Dat maakte de gemeente bekend op Twitter. Alleen supermarkten mogen tot 8 uur vanavond open blijven. Gisteren kwamen er zoveel klanten af op de Black Friday-aanbiedingen... dat de coronaregels in de knel kwamen. Burgemeester Taleb bepaalde aan het begin van de avond... dat de winkels eerder dicht moesten. Vakbond NVV zegt dat tientallen medewerkers hebben geklaagd over de drukte. Vooral over klanten die onvoldoende afstand hielden. Een zorginstelling in Geleen heeft een onbekend aantal medewerkers ontslagen... na fraude met contracturen. De medewerkers werkten minder dan waarvoor ze betaald kregen...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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Sometimes when I'm down at all alone. Oh, just like a child without a home. The love you give me keeps me you know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 Nou, nee hoor. Uh, nee, wat ik. Ik, ik, ik, ik heb goed geheugen, hè? Mijn lange, te, lange termijn geheugen is goed. Maar oh. korte, korte termijn geheugen is minder. Oké, okay, nou, dat, uh, dus dat heb ik ook een beetje last van. Goed. Zandvoortse um, jongen. Uh, ja. En, uh, en mag ik mag wel zeggen, een heel druk baasje was je altijd. En uh, daarna heb je ja. tal van banen ja. gedaan. Uh, in de muziek, ja. in, de, in, de, in, de, in de allerlei dingen. Hoofdrecteur van Playboy, noem het maar op.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 Dat uh, is, ja, dat moet je ook niet nemen, maar dat is qua uh, uh, verdovend middel, doet dat iets met je wat zelfs in de psychiatrie gebruikt wordt om mensen meer sociaal te maken en open. Mm. En, en, en cocaïne is gewoon, ja, dat, dat, dat, daar <coughs> krijgt je ego een enorme boost van. En dat is niet goed voor mensen. Nee. Um, die cocaïne die gaf je een gevoel van zekerheid. Waar, was jij, waar had je dat nodig? Was je onzeker?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 ja, dat je hard, hard ritmes, uh, stoornissen kan krijgen. En, en een hartaanval kan krijgen. omdat dat je hard, veel te hard gaat werken. Het is dus niet zo dat, uh, daar, uh, dat je levenbeschadigingen uh, Ik refereer even naar de alcoholverslagende nee, nee, nieren en, veel en zo. Nee, veel minder, veel minder. Maar het, het doet wat. Kijk, het is... Uh, uh, uh, op een goed moment... Uh, we hebben de voorbeelden van... Ik bedoel, uh, David Crosby van... Uh, Korspiesten zoals Ness Young... die begon het ook te roken op een goed moment... en, uh, en uh, die heeft zelfs uh, uh, uh, beschadigingen op zijn huid nog steeds... van de stukken cocaïne die uit de sigaret op zijn borst vielen. En het voelde hij op dat moment niet eens meer. Nee. Ja, dat was een van de, de allerergsten. En die, die heeft de mazzel gehad... dat hij uh, voor zijn drugsgebruik in de gevangenis terechtkwam. En, en, en, daardoor, hij, äh, en, daardoor, en daardoor daar moest hij Ja, maar, want er was geen, was, was geen drugs. Nee, die... Uh...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 Met nul uh, komma ja. met, met niks, hè? want dat, alles is weg. Precies, precies. En dan uh, de mede-verslaafde, de mede-ex-verslaafde, mede het ligt maar van ja. welke kant je het bekijkt. Ja. Uh, die zette je op, poten. Nou nee, kijk. Ik heb toen voor het house de volgende kreet bedacht. Ik zeg het even in het Engels, want die, die, die directeur van het safehouse, die zag in mij natuurlijk wel een uh, goed schrijver. En die zette mij een beetje aan het werk, wat ik heel erg, waar ik heel erg dankbaar voor was. Want dat gaf me weer een beetje, ja...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 Exact, exact. En, en, dat, en dat is hoe het werkt. Want op dit moment... Hè, ik kom, maak even een bruggetje naar nou, wat ik in Zandvoort doe... op de dinsdagavond. Die heb ik hier ook staan, dat bruggetje. <laughs> <laughs> Mag ik hem nu maken of wil jij hem maken? Nou, het maakt mij niet uit. Uh, <laughs> ik, ik, ik ga, gaan we gaan richting een stelgroep. Uh, ja. Daarvoor... Um, je ziet hij al in het doorgeven van die boodschap. Hè? Dat is duidelijk. Ja. Um, ja. Elke dinsdagavond om half acht...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 Nee, uh, je, want, mag, ik, mag ik dan even.? De, want er is ook nog wel andere mannenzaken. En mannenzaken.nl bestaat. Ja. En daar staan alleen maar. Uh, dat is een beetje, een beetje wat ik vroeger. Wat me, je vroeger maar, deed, ja. Daar <laughs> staan alleen maar leuke vrouwen op. Maar hey, bij mij ik, ik kom je ook leuke vrouwen tegen, hoor, maar dat is niet belangrijk. Het gaat om leuke teksten. Ja. Bij mij is het www.mannenzaken.news. in het Engels. EWS. E-W-S. Dus. Ja. Oké, okay, zoals gezegd. We gaan dan naar mannenzaken.nieuws kijken. Mooi mooie site. Ja, Mick, um, je samenkomsten zijn niet in de blauwe tram... maar worden nu op Zoom gegeven. En yes. uh, als je mensen mee wil doen... kunnen ze jou bellen op 06-5463-0620. Ja. En uh, nou, ik hoop dat je misschien nog wat belletjes krijgt. En verder... Uh, ik vond het een ontzettend leuk gesprek. Ik word, ik word even door Cor uh, aan. Cor, wat wil je weten? Ja. Jarig. Oh ja, ik moet ook nog zeggen dat je pas jarig was. Dus nog gefeliciteerd. 5 november. Vijf november. <laughs> nee, ik was 64. The Beatles, Wynow 64. Hè? Luister even mee en bedankt voor het gesprek.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 En dan hebben we inderdaad uh, vier à vijf keer per jaar een speelgoeduitgifte. Ja, Hoe gaat het? Die uitgifte nu, hè? want uh, we gaan natuurlijk richting uh, Sinterklaas. En die komt natuurlijk ook bij jullie op visite. Uh, en, en de kerst. En je, je zegt zelf al: uh, door, door, door corona uh, dreigen er meer mensen in, in financiële problemen te komen. Dus die gaan een Klopt. beroep op jullie doen. Uh, ja. Is jullie magazijn op dit ogenblik goed gevuld?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 Dus het is, het, is niet alleen, het is blijkbaar een herhaling, maar jullie, jullie, jullie groeien eigenlijk steeds groter. Je bent begonnen met het uitdelen van speelgoed. Dat klopt inderdaad, ja.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 Oké, okay, dus Humboldbeefs.nl is voor, uh, voor alles wat je wil weten van deze stichting. Um, Zeker. Ik hoop dat je niet bij deze ene groep blijft... maar dat jullie uh, meerdere groepen krijgen in het hele land. En, we gaan uh, ons best doen. Ja, en we blijven je dan ook volgen. Zeker. Oké, okay. dankjewel <laughs> voor bedankt. dit gesprek en een prettig weekend. Een prettig weekend. Dankjewel.